Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland staat klaar om zieke en gewonde kinderen uit de Gazastrook op te vangen. Dat zegt demissionair minister Bruin Slot. We zijn op dit moment bezig aan te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen... dat de zieke en gewonde Palestijnse kinderen uh, zorg en opvang kunnen krijgen. Uh, we zijn op dit moment nog aan het uitwerken om hoeveel uh, kinderen dat zou kunnen gaan. Uh, wij proberen als uh, Buitenlandse Zaken... Om via de diplomatieke kanalen ervoor te zorgen dat we dit voor elkaar krijgen. Ze komen dan naar Nederland via een tijdelijke vluchtroute die kan worden opgezet vanuit Gaza. En een Nederlandse klimaatactivist is al de hele dag wereldnieuws. Het gaat om een man die gisteren bij de klimaatdemonstratie in Amsterdam de microfoon afpakte van Greta Thunberg. We have not been listening. The people in power have not been listening. I come here for a climate demonstration, not a political view. Ja, dat vonden veel mensen niet leuk en hij werd van het podium gehaald. De klimaatactivist zegt tegen RTL Nieuws dat hij het niet oké okay vindt... dat de demonstratie werd gekaapt door pro-Palestina demonstranten. Terwijl het om klimaat ging. En sindsdien krijgt de man superveel interviewverzoeken van buitenlandse media. Maar daar werkt hij niet aan mee omdat hij ook haatreacties krijgt. En in een stadje op IJsland is het nu pas echt stil en donker... De ruim 3000 inwoners moesten dit weekend na een boel aardbevingen... allemaal hun huis uit, omdat een vulkaan dreigt uit te barsten. Ook de Belgische Hans is vertrokken. Hij woont al jaren op IJsland. Hij vindt het best wel spannend of zijn huis blijft staan. Maar de ligging heeft wel voordelen. Om bij ons te komen vanuit Krintavik... dan moet je, dan moet je eigenlijk een lichte helling omhoog rijden. Dus als het uitbarst en het zou in het slechtste geval in het midden van het dorp zijn... Dan heeft de lava uh, een goede weg, want het is gewoon licht aan de kust. Dan kan de lava gewoon zo de zee instromen. Eerder dan, het, dan dat het een heuvel gaat opkruipen om, uh, om bij ons terecht te komen. Experts zeggen dat de vulkaan op IJsland al binnen een paar dagen kan uitbarsten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wel weer opnieuw regen. Met kans op onweer ook in Hagel en dan een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 van dit tweede uur. Ja, en dan moet ik eventjes uh, natuurlijk uh, wel eventjes alles aanzetten. Want anders dan uh, heb ik weer, weer een probleem. Uh, bon vorige week hadden we meer uitzendingen. En het nummer dat heet Follow the Light Nou ja, ik ben met, uh, met twee dingen te, tegelijk bezig. En uh, praten en breien gaat niet. Uh, maar ja, ik... Uh, ik heb nog even zo dadelijk een telefonisch interview. En dan wil ik toch mijn spullen goed hebben. Maar op een, een of andere manier krijg ik de dingen niet goed gedaan. Maar dit is al de hele avond eigenlijk al een beetje aan de gang. Dat ik achter mijn adem aan loop. Maar goed, um, ik zal je er niet verder mee vermoeien. Straks gaan we praten dus met Sven Roos. Dit uh, was dus de nieuwe van Bon Nicky. Deze mensen, die hadden een paar weken terug, hadden we Auken van de Wielen in de, de uitzending... En dat ging over zijn project samen met uh, zijn kompaan. En uh, dat heet Fort Bliss. En dit is het instrumentale werk wat uh, op uh, Keys staat. En dat nummer dat heet Stad. I need help How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in this shell every time No, I'm not alright After all not to blame but how can i believe that there's a god who cares for us all You must have cursed me you say that i don't have to face this challenge alone but i'll push you away cause i'm losing control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 King the Man van Tuskhead. Uh, ik heb hem eigenlijk veel te weinig eruit. Hij is uh, afgelopen maand die is hier uitgebracht. Daarvoor hoorde je uh, trouwens het uh, nummer uh, Stad van Food Bliss En dat bracht de tijd eventjes op uh, 16 over. Uh, ach, en ik moet uh, opschieten. Want ik moet zo dadelijk uh, ene Sveen Ros in de uitzending halen. Uh, nu, tijd voor Morel en If I Would Be a Man. <middels> I drink all for of breakfast, but I never digest it. Cool myself, a sitting urn, cause I spit it out before dinner. I'm not hungry enough, it fills my body. Myself if I either though I might be It's up to choosing for another rejection. <laughs>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 Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het gewend. Ik run nog steeds, maar ik ren nu niet meer weg. Ik kan mezelf op de been. Nou, met uh, veel 65 is het allemaal wel gelukt een beetje. Wolfie met uh, een nummer wat uh, morgen uitkomt. Uh, en dat nummer dat heet Niet de same. We hebben al ruime aandacht aan hem uh, besteed. Uh, dat is niet uh, op dit platform, maar meer bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar hebben we hem... Uh, remwaar gegeven, maar de muziek bijvoorbeeld van Wolfie is wel hier op dit station te horen geweest en ook met name in dit programma. Um, nou ja, het handelt sowieso over zijn eigen situatie. Het zijn ook voor een flink deel zit daar wat autobiografie uh, in. Uh, daarvoor hoorde je Morel en If I Would Be A Man. We gaan zo dadelijk uh, proberen te praten met Sven Ross. Dus die uh, ga ik zo uh, dadelijk uh, proberen te bellen. Want het wordt nu tijd dat ik hem ook uh, in de uitzending ga halen. En ik heb het net op tijd allemaal uh, voor elkaar gekregen. Dit is een van de nummers die op dat mooie, uh, de mooie EP gaat uh, staan. Hij heeft een heel lang woord. ga ik zo direct nog uh, herhalen. Hier is Stones at Your Window. Your window Hoping for The curtains To move I know you're not mad You only think that you are So please darling You show your face Cause I don't wanna throw us away like the stones at your window. I know you're not mad You only think that you are So please darling won't you show your face Cause I don't wanna throw us away Like the stone at your window At your window Stones at your window Heet uh, een van de nieuwe tracks Die op de EP komt uh, te staan Van Sven Ross En dan moet ik ook nog even De titel van, dat, uh, van die EP uit En ik had al zo moeilijk uh, Om hem even in mijn hoofd te, te krijgen Daarom heb ik hem toch maar even erbij gehaald Losing track of time on the train ride home. En dat zeg ik toch goed Sven, of niet? Goeienavond. Dat zeg je helemaal goed. Ja. <laughs> ja, het is, ja, het is een hele lange titel. Uh, ik weet niet hoe je, hoe je eraan gekomen bent. Dus laat ik dan allemaal meteen ook die, die vraag stellen. Hoe ben je op die titel gekomen van, uh, van die EP? Ja, yeah, het is, is, um, um, is de tweede zin uit uh, A Memory is a Wild Place to Go. ...naar uh, een van de songs op de EP. Mm -hmm. En ik heb dat met mijn vorige twee EP's ook gedaan... ...want ik een zin uit... Uh, ...uit een van de teksten gehaald. Ja, yeah, ja. Yeah. En daarnaast heb ik de EP in Wenen opgenomen... ...daar ben ik met een nachtwijn naartoe gegaan... ...dus dat vond ik ook wel een toepasselijke... Uh, uh, verwijzing nog wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, er, er zitten allerlei verwijzingen. Overigens, voor de mensen thuis die het even niet weten. Maar ik heb Sven even nog in levende lijven gesproken. tijdens de EP-release-show van Sterrenweldering. Want dat was je ook. Ja, dat klopt. Ja, ja um, daarover zo, zo dadelijk nog eventjes wat. Want eerst even van wat deed je daar? Want ik zag je met een soort van camera rondlopen. Wat was, wat was daar het uh, verhaal? Dat ja, klopt. Nou ja, Sterren. en ik uh, sporten elkaar. Uh, nou, we, we, we spreken elkaar af en toe af en dan uh, helpen we elkaar een beetje met uh, muziekdingen. En nu uh, had gevraagd of ik wat beelden wilde maken van de, van de show. Dus ik was. Uh, Pas camera en band. <laughs> ja, ja. ja want, ik me eigenlijk best wel goed. Ja, ik zag het, dus ik moest af en toe een beetje. Ja, want ik wilde dan niet altijd zo'n uh, zo beeld te komen. Dus dan dus zag ik je weer aankomen, en dan ging ik er een beetje achter slaan. Maar goed. Uh, <laughs> <laughs> um, uh, eerst even over, over jou. En dan komen we toch weer even straks op uh, Sterren weer terug. Want ja. Uh, ja, er komt dus een EP aan, die komt morgen uit. Ja, kom morgen uit. Ja, uh, wat is het uh, verschil tussen de, de, de EP die je uh, de vorige keer hebt uitgebracht? Want dat was volgens mij je debuut EP, of je tweede EP zelfs uh, nog? Ja, ik heb, ik heb wel twee EP's uitgebracht. Ja bedoel ik. En um, ja, die waren beide qua producties wat, uh, wat verder uitgewerkt. Hmm. Uh, met uitvoering van een paar songs. En deze, deze is helemaal akoestisch. Dus... Um, ja, we hebben in twee dagen we hebben vier songs opgenomen, dat was uh, best wel een race tegen de klok. We hebben ja. twee ook live, uh, live gedaan, ja. waaronder die, uh, die je net gehoord hebt, ja. um, dat is gewoon één live take. Um, en ja, we hebben het heel erg uh, minimalistisch gehouden, en, uh, ja, zodat er veel aandacht uit kan naar de, naar de tekst. Ja, waarom heb je het uh, minimalistisch gehouden? Um, nou, het, het, deels is dat uh, een, een beetje een uh, financieel en tijd ding, want ik, ik, het is voor mij eigenlijk was het een beetje een tussendoorproject en het kwam een beetje toevallig op mijn pad. Want um, een vriend van mij uit um, uh, Michael Fink, waarmee ik dit gemaakt heb, die, uh, die ken ik uit Londen. Uh, toen we daar allebei studeerden en ik stuurde hem vorig jaar december stuurde ik hem een berichtje van: ik uh, ben deze week. Uh, ...in Londen zo'n uh, koffietje doen Het de niet terug... ...dat hij alweer terugverhuisd was naar Wenen... Hm. Uh, ...sinds een maand... ...en dat hij daar een studiocollectief was begonnen... Dus ja. en dat was een beetje waar het zaadje voor mij geplant was... Toen dacht ik, nou... ...dan moet ik daar maar een keer heen... ...dus ja, ja. ik heb dus in april uh, hem op gaan zoeken... ...en uh, we een paar dagen studiotijd ingeboekt... En, uh, dus het was voor mij een beetje een, een, een, een, een tussendoorproject project. Even iets nieuws te proberen. En ik ging daar eigenlijk gewoon een beetje zonder verwachtingen ja. heen. En dacht, nou, we gaan gewoon lekker een paar nummers opnemen. En een beetje ja, de, de akoestische dingen uitgekozen. om. ja, dus, ja zo doen. We. Hoe bijzonder is de stad Wenen? Ja, dat is wel, uh, wel heel bijzonder, ja. Ja, um, ja ik denk uh, voor, de, voor de objectieve... Uh, Stadbezoekers al uh, Wenen en Amsterdam, denk ik, een beetje op gelijke hoogte staan. Het is wel heel anders. Ja. Um, en ik, ja, ik ben er nu inmiddels drie keer geweest. Um, en um, ja, het voelt uh, naar Amsterdam, Londen een beetje als mijn nieuwe muziekhub uh, Wenen. Dus dat, uh, ja. dat is uh, leuk. Ja, ja uh, rijke geschiedenis, hè? Met uh, klassieke dingen uh, bijvoorbeeld. Uh, Lekker, met, uh... Ja, vooral klassiek, ja. Ja. De, hoe noem je dat ook alweer? De, de, de Wiener Muziekverein? Ik zeg het maar, maar volgens mij is ja, het niet zo, maar uh, het, uh, je kent het wel van uh, de Nieuwjaarsconcert. Ja, het het wel, uh, wel ja, meer van die dingen. Ik ben uh, een keer naar de, uh, de Staatsopera geweest en uh, ja. dat was wel inkekkend. Uh, uh, maar dat is weer een heel andere, andere tak van, uh, van muziek natuurlijk. Ja. Um, maar op zich, de, de popscene is ook best wel, best wel oké. Okay. Ja, um, is, die, is die anders dan bijvoorbeeld, nou ja, je zegt het al, Londen, maar bijvoorbeeld ook Berlijn? Berlijn is ook uh, een redelijke pop -scene, is daar aan de gang, meer, meer ja, elektro-underground-achtig. Ja, denk ik inderdaad ook. Ja, Berlijn ik ken ik niet zo goed, dus dat weet ik niet helemaal. Ik, uh, ja, ik heb nu... Uh, ja, ja, Wenen is... Uh, ik, ja, ik denk toch dat je in Amsterdam toch nog wel beter zit, hoor. Dat ja, toch wel? Ja, denk ja. ik wel. En ben jij ook een beetje aan de stad... gewoon aan de eigen Amsterdamse stad... aanverknocht? Ik bedoel, ik, ik, ik, ik draai soms wel eens... een nummer van De Mira... maar dan moet ik altijd denken aan die dag... dat ik op 10 mei... naar haar Show in de Melkweg ging. En daar, daar heb ik wat mee. Dus op een een of andere manier heb ik wat met, met Amsterdam. Maar dat zal jij denk ik ook wel hebben, denk ik. Toch, of niet? Um, ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd... wel steeds meer... Um, in Amsterdam om een plek te voelen. Hm? Uh, ik nog steeds wel, omdat ik in Nederland heb ik geen muziekstudie gedaan. Nee. En, um, in Londen heb ik dat wel gedaan. Hm? Dus um, in Amsterdam is mijn netwerk uh, relatief gezien in de muziek eigenlijk best wel nog, nog een beetje klein. En in, in, uh, in Londen is dat hm? uh, ja, mensen die ik in Londen ken zijn alleen maar van de muziek. Ja. Um, dus in, in die zin uh, ja, valt in Amsterdam eigenlijk van mijn gevoel af en toe nog wel mee hoe diep ik in de muziek zit. Maar dat is, uh, heeft ook weer zijn voordelen, denk ik. Ja. Um, nou ja, goed, deze EP, waarin verschilt die ten opzichte van die andere twee? Nou ja, je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Uh, minimalistisch in, in dat opzicht. Maar ik bedoel ook uh, qua tekst, hoe, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Zitten daar ook verschillen in, in, uh, in de songs ja, die, uh, die je ja, daarop uh, laat ja. horen? Ja, nu je het zo vraagt, het is het eigenlijk best wel een contrast. Ja, mijn, mijn tweede EP was een soort van ode aan mijn, uh, mijn relatie. Mm -hmm. En die ging in maart uit. Yeah. Een paar weken nadat ik die uitbracht, die EP. Dus dit is uiteindelijk een beetje een, een break-up EP geworden. Um, ja, ik heb hem EP opgenomen en twee van de songs, uh, Bad Timing en Sweet Escape. Die hebben we nog. Um, in die week voordat ik daarheen ging, heb ik die nog uh, geschreven met yeah. uh, vanuit Londen. En, um, dus het was allemaal... Weet je, last minute kwam die tracklist tot stand. En dat was denk ik ook wel het mooie aan dit project. Dat alles heel... Um, dat is dan, ja, voor de buitenwereld is het, zijn dat de dingen die je het meest terugkomt. Maar voor mezelf was het vooral um, dat, dat hier veel minder druk op, uh, op lag mm. En vooral vanuit mezelf. No. Um, gewoon die songs in maart schrijven, of in maart, april en april opnemen. En nu komt die morgen uit. En dat is gewoon... Dan lekker om gewoon een wat korter proces te hebben. Want bij mijn eerste twee EP's heb ik dat denk ik, hoewel dat ook weer voordelen heeft, maar iets te groot willen aanpakken of zo. Dus ben ja. ik wel meer gewoon lekker aan het opnemen en uitbrengen. En dat ja. wil ik eigenlijk ook de komende tijd wel doen. Dus dat is me wel heel erg goed bevallen. Dus dat is voor mijzelf het grote verschil tussen deze EP en die vorige. Ja. Um, en ja, qua. Ja, textueel is het, is het ook wel weer een omslag. Ja, ja. Uh, bedtaming, uh, die staat er ook op. Ik, ik uh, had uh, toen gezien op de socials dat jij uh, op een gegeven moment ook met een camera eigenlijk, of tenminste met je smartphone, uh, ik weet het ook niet meer precies, maar je ging ermee op de, de boer op. En uh, mm. toen uh, vroeg je ook aan, uh, aan, aan, aan ja, toch ook uh, uh, dames in dit uh, geval... Uh, en dan kwamen ze volgens mij ook niet eens uit Nederland. En uh, heb jij ook uh, zoiets uh, gehad dat je op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was en daar een relatie... Uh, nou, er waren er toch wel een, een aantal die, die, die herkenden zich erin en toen liet je dat liedje ook uh, horen, wat je toen gemaakt had. Dat vond ik toch ook ja. wel heel apart. Ja, dat was wel heel erg leuk om te doen. Ja, eigenlijk en de reden dat het allemaal mensen uit buitenland waren was omdat uh, Nederlanders die hebben altijd haast. Dus je moet juist toeristen aanspreken, want die vinden dat ze dingen leuk. Ja. Maar ja, ik ging, ik ging de straat op en ik sprak gewoon mensen, mensen aan en uh, vroeg ik inderdaad of ze of we er ook ervaring mee hadden om de, om de juiste persoon op het verkeerde moment te ontmoeten. Ja. Dat er iets om over gaat en... Um, ja, dat was uh, best wel leuk. En ik ja. kreeg veel, uh, veel leuke reacties en leuke filmpjes zijn opgegaan. Ja, uh, wat ook uh, was dat je op een gegeven moment bij een van die twee uh, ja, straatinterviews, om het even zo te zeggen. Dat je dan dat je op een gegeven moment ook zei, uh, iemand vroeg dat aan, uh, aan jou. van heb je het ook aan haar zelf laten horen? Of tenminste, of jij er kwam mee of iemand anders kwam er mee. Maar uh, je hebt het ook, uh, volgens mij heb je het ook gewoon... ...ook misschien gezegd uh, via de socials... Dat, ik het, uh, ...dat je het ook aan je ex hebt laten horen. Klopt dat? Ja, ja? ja dat klopt. Ja. Ja. Maar daar heb je geen reactie op uh, gekregen, of niet? Van, van mijn ex-vriendin? Hmm? Op het ja, nummer nee, bedtime ik, ik, ik, ik heb dat gewoon... Uh, ...toen waren we gewoon... Uh, dat was, ...ik heb het niet naar haar gestuurd of zo. Ik, was, ik heb het gewoon aan de, in, in real life aan de laten horen. Hmm. Um, en ja... Ja, ja, zij support mijn, mijn muziek nog steeds. Dat is dat, uh... Oh, dat is wel een goed. Dat, uh, dat vind ik wel ja, ja. leuk om te horen, in ieder geval. Um, dan, dan deze: uh, A Memory is a Wild Place to Go. Mm -hmm. um, wat, uh, wat is daar uh, de strekking van, uh, van dat uh, verhaal? Heeft dat ook uh, daarmee te maken of is dat uh, dan toch weer iets anders? Ja, die heeft, die heeft daar ook wel mee te maken. Ja, die, die heb ik wel uh, dat eerder geschreven. Dat was vorig jaar zomer. Daar hebben we echt heel lang over gedaan. Um, en dat was... Um, ja, dat was toch wel een bijzonder. Dus die wilde ik er ook graag op hebben. Hm? Um, en nou ja, da, daar komt ook die zin... Uh, Losing track of time on the train ride right home. Dus de EP-titel komt daar vandaan. En ja, die zong... Uh, ja, verdwalen in, uh, in gedachten is de... Um, ik zie mezelf ook echt zitten in de trein als ik, die, als ik aan die song denk ja. en dat je dan gewoon je ogen dichtgooit en een, een tijd lang gewoon eigenlijk niks aan het doen ben dan gewoon een beetje in je, in je geheugen te graven ja. dat kunnen soms leuke herinneringen zijn en soms minder leuke herinneringen en um, dat nou ja, dat is Vind ik, ik hou er zelf wel van een beetje te meedoen. Ja, en ja, uh, dan uh, is dan uh, ook de vraag... Uh, ga je hem ook uh, spelen 14 december als je hier samen met uh, sterren in de studio uh, weer staat? Want uh, dat wordt voor jullie beiden dan de tweede keer dat jullie hier zijn dan? Ja, ja, dat is wel leuk dat we daar met, dat we met twee mogen komen. Ja, ja dat, uh, zelf vind ik dat ook heel erg leuk. Ja. Want uh, ja, Sterre kwam kwam mee en ik denk ja dat is misschien wel een aardig idee. Dus, en ja. uh, aangezien ik jullie beiden al een keer heb gehad... Uh, leek het uh, wel eens leuk om, om jullie alle twee hier in de studio uh, te hebben. Dus, ja, toch? Ja, dat, uh, dat lijkt me ook leuk. Maar ja, dan ga ik uh, zeker... Uh, die, ja, joh, wat mij betreft uh, een, geef jij een favoriet en dan speel ik hem, hoor. Dus Dat komt ja. heel goed. Goed, uh, nog één ding waar ben je te vinden op het wereldwijde web? Um, alle, al mijn socials zijn uh, Sven, Ross, Music. Um, en ik ben vooral actief op Instagram en, uh, en TikTok. Uh, en op Spotify, Sven, Ross. En ja, morgen kom, uh, staat mijn nieuwe EP online. Vier nummers waar ik heel trots op ben. En um, ja, ik ben, uh, ben heel benieuwd uh, wat de reacties die ik daarop ga krijgen.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 Het was hem. een instrumentaal gedeelte van uh, Tijn met The Traveller. En daarvoor hoorde je Sven Ross en A Memory, It's a Wild Place to Go. Dit is ook een, uh, een nieuwe single, die komt morgen uit. En dat is Engels samen met Just en Zolang Hij Speelt. Telkens dezelfde gezichten aan de bar En dezelfde verhalen doen de ronde Maar worden sterker met elk rondje Yeah, ik ben het meer dan gewend Als ik begin met spelen gaat de hele wereld naar bed Want ik help het volk dat zich verstoppen wil Dus als verder iedereen ligt, mag ik weer het donker in yeah. pas als ik thuis kom grijp ik naar de fles Baby melk, weder slaapt nog even verder Maar eerst deze nacht door Maar als ik aan die kleine denk heb ik er wel de kracht voor Ik kan niet wachten tot het dag wordt Toch zal ik spelen, alsof welke regel uit mijn hart komt Pak het eerste filtje met verzoekjes De band stemt ik leg mijn vingers op de toetsen en de mensen aan de park denken: zolang hij speelt, is mijn glas vol en mijn hoofd leeg. Zolang hij speelt, is de morgen niet begonnen. Zolang hij speelt, is de nacht nog niet voorbij. Zolang hij speelt, hou ik jou nog even vast.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 Dames en heren jongens en meisjes, een hele goede avond. U luistert naar ZFM Zandvoort. Mag u straks de raadsvergadering hier op ZFM, uh, ja, en uh, straks de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. De vraag is nog even: wachten tot hoe laat. Out into the sky Take my hand and let me play the game Dat was The Meadow. Ze komt uit uh, Friesland. Uh, het is niet uh, alleen van haar, van van de Gref. Maar nog met iemand. Make you stay. En daarvoor hoorde je Engel met zijn nieuwste. Samen met Just. En zolang hij speelt. Ik kreeg net ook een appje van hem. Nee hoor, dat is goed. Je mag hem uh, lekker laten horen. Nou, dat heb ik bij deze dan ook uh, gedaan. Um, deze dus, The Meadow, kwam uit Friesland. Dit komt daar ook vandaan. En hij komt binnenkort met een nieuw album. Dit is Newland. En Don't Let Me Lose This Dream. Materiaal. we gaan er nog eentje doen, en dat is deze van Veselin. Ik heb hem vorige week al laten horen: Necromancer. Tot aan het nieuws van 9 uur. Dames en heren, jongens en meisjes, we krijgen naar binnen, de raadsvergadering zal om 8 uur beginnen. En om 8 uur, of om 9 uur, gaat zoals planning gewoon, play it loud, het ZFM Zandvoort gaat gewoon door. U kunt via de kanaal 40 op de televisie, kunt u de raadsvergadering na 9 uur volgen... Tot 9 uur zullen wij dus de raadsvergadering hierop op via Zandvoort Radio uitzenden. En na 9 uur schakelen wij over naar de televisie. U kunt ook al meteen uh, gaan kijken van bij de televisie. Maar wij zenden tot 9 uur zenden wij de raadsvergadering op de radio uit. Straks de raadsvergadering op ZFM Antwoord van 8 tot 9. Daarna play it loud at ZFM. Om uh, 9 uur zullen wij het nog bericht nog even een keer herhalen. Zodat u zeker weten van op de hoogte bent dat het verder gaat op de televisie. Eerst nog het uh, nieuws. En zodra de raadsvergadering in uh, schakelen we over naar de raadzaal.